Ouderen slikken veel te veel pillen. Er is minstens 100 miljoen euro te besparen op het medicijngebruik. En het is nog beter ook, want ouderen slikken soms zoveel dat ze er ziek van worden. Hij heeft dus uh, hersenbloedingen gehad. Hij heeft tia's gehad. Hij heeft dus uh, leukemie. Hij heeft hart- en longproblemen. Alzheimer. Alzheimer. Schildklier. Schildklierziekte. En zo is dat. Ja. En. en ja. Meneer Van Os is bijna 80 jaar en slikt dagelijks zes pillen. Ja. Een jaar geleden slikte hij elke dag maar liefst 14 pillen. De pillen die stapelen, dus op een gegeven moment, stapel zich net op. En nu blijkt dus. Uh, uh, uh, ja, wekelijks kwam ook hier uh, uh, de huisdokter. Want hij voelde ze niet lekker. En op een gegeven moment kom je ook bij de eerste hulp terecht, s'avonds. En dus op een gegeven moment de pillen die vermedevuldigen. Iedereen kwam, er kwam steeds meer bij. Kom oude. Kom. Kom bij jou. We zien dat er steeds meer ouderen komen, de bevolking vergrijst. En we weten ook dat als mensen ouder worden, dat ze meer geneesmiddelen gaan gebruiken. Nou, we weten sinds een aantal jaren dat het gebruik van geneesmiddelen en de bijwerkingen daarvan een belangrijke reden kan zijn om ziek te worden en in het ziekenhuis terecht te komen voor ouderen. Sterker nog, we weten dat er jaarlijks zo'n 19.000 vermijdbare ziekenhuisopnames zijn als gevolg van het gebruik van geneesmiddelen. Nou, dat is een belangrijke reden om te kijken naar die mensen die meer dan vijf verschillende geneesmiddelen gebruiken.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 En die man, die wist nog niet wat dag of nacht of... Die man die wist gewoon helemaal niks. Maar dan... hij, hij liet zelf zijn urine lopen. Ja, zo uh, zo, En zijn ontlasting. Daarom kreeg hij op een gegeven moment uh, uh, pimperbroekjes aan. En doordat de pillen, doordat we bij de geriater kwamen... en dat de pillen zijn gestopt. En die man die gaat nou gewoon Stukken naar de wc toe. Beter. Nou, veel medicijnen zijn eigenlijk gestart bij deze mensen, toen ze er nog voordeel van zouden hebben. Maar naarmate mensen ouder worden, worden ook hun lever en hun nieren ouder. En dat zijn onder andere de belangrijkste organen die zeg maar, de medicijnen afbreken in het lichaam. En op het moment dat ouderen dus nog steeds dezelfde dosering medicijnen gebruiken... of dezelfde medicijnen, kan hun lichaam daar niet meer zo goed raad mee... en kan het dus fout gaan. Huizen Reinalda in Haarlem. Een aantal bewoners wil wel een boekje opendoen over de dagelijkse medicijnconsumptie... Ik gebruik 10 pillen per dag. Dat is uh, acetazalitistiek. Tirax. Lazix 1 capsule. Pendopriel. Uh, maagbeschermers. Pesantin 2. Enelapriel 2. Ja. Metoprololsucadina. En weet ik veel hoe het precies heet. Het instituut voor verantwoord medicijngebruik onderzocht het slikgedrag van ouderen in verzorgingshuizen bij 5500 mensen. Je ziet toch dat er allerlei zaken insluipen, zoals te veel gebruik, middelen die onterecht niet gestopt zijn, middelen die eigenlijk nooit hadden gestart moeten worden. Dat Als je dat goed gaat bekijken, dan zie je een behoorlijk aantal aanpassingen in het geneesmiddelgebruik. En dat levert een heleboel kwaliteitswinst op voor de patiënt, maar het levert ook een heleboel geld op. Nifedipine 1... Temens een pan om te slapen één. En een hoge bloeddrukpil heb ik. En ik heb nog een pil. Pan één In uh, die nodig uh, twee uh, capsules tramadol per dag. Alle drie het is een één keer per week.